Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Mario van der Linden en Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit... aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Nou, we hebben vanavond een uh, inspirerende gast. Cathy Samee Lottin. En uh, vanavond zullen we nog een andere naam gebruiken, maar dat, uh, dat hoort u nog wel. Ze heeft een uh, mensendiek hier in Zandvoort en ze is uh, zangeres. En uh, ja, vanavond is er echt iets bijzonders. We hebben een uh, primeur voor inspiratieradio, namelijk een heuse CD-presentatie van Kathie. Uh, onderwerpen die we vanavond aan uh, bod uh, laten komen zijn Mensen wat is dat? Body and Soul en The Touch of the Soul. Sorry, ik zeg body and mind en The Touch of the Soul. Afrika, wie is Kathie Same Lotin? Kathie uh, als zangeres en songwriter. En de CD-release. Uitreiking, eerste cd door Jan-Peter Verstegen. En dat is de zangleraar van Cathy. Nou, Cathy, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Ja, ja. leuk om, uh, nou ja, dat je je cd-presentatie hier in de studio wil hebben bij Inspiratie Ik weet niet of het voor ZFM, dus de, de zender, een primeur is. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Hebben jullie misschien informatie daarover? Nee. Ja, maar het zou wel eens kunnen dat het ook voor ZFM... Uh, nou, de... super. Ja. <laughs> Nou, we gaan naar de eerste muziek. En dat is uh, uh, Kayak met Credible Lie. En daar wil ik nog over zeggen. dat uh, Ik ben een paar weken geleden naar het uh, optreden geweest van Kayak. En uh, ja, vroeger kent u misschien Kayak nog als een hele rustige muziek. Een beetje symfonisch uh, met allemaal mannen. En tegenwoordig hebben ze een hele... Ommezwaai gemaakt. Ze hebben een, zanger, een zangeres aangetrokken. En het is een hele, ja, veel wat drukkere, melanguleuze melanchio <laughs> <laughs> muziek. Ik kom er even niet uit. En uh, ja, dat vind ik even leuk om, om te laten horen. Dus kayak met Credible Lie. En welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we Cathy Same-Lotte te gast. Ze heeft een mensendik praktijk in Zandvoort en ze is zangeres. En we gaan het in dit blok hebben over mensendik. Ja, dat is een heel, uh, hele, nou ja, bijna Hollandse nee. aangelegenheid. Toen wil ik geen eens weten, Cathy, waar uh, mensendik vandaan komt. En, en wat is het? Vertel eerst maar even waar dat we dit onderwerp uh, beginnen. Ja, uh, mensen die Het is een uh, inderdaad wat je zegt, een uh, Nederlandse uh, methode. Het is ontstaan door mevrouw mensen die ik in de 19e eeuw. En uh, toen was het echt puur voor houding, houdingstherapie. Uh, in de tijd dat vrouwen corsetten droegen. En op het waren die corsetten uit de mode. En toen ja, hadden die vrouwen vaak problemen, ademhalingsproblemen, houdingsproblemen. En dat en ze is, hadden een hele uh, zwakke rug natuurlijk, omdat het steeds zo verstevigd werd door die ja. facetten. dus zij is daarmee gaan oefenen. En dat was mevrouw die. En dat was mevrouw Mensendien. Oh, daar komt dat vandaan. Ja, <laughs> en ze was getrouwd met een arts en uh, heeft ook in Amerika gezeten. En in diezelfde periode heb je ook Pilatus, wat is ontstaan, en Veldenkruis en Alexander Techniek. Dat was echt zo'n stroming van mensen die ook wel volgens mij geïnspireerd waren door yoga... Alleen als ik dat roep, nee. dan kijken mijn oude docenten me heel boos aan. <laughs> maar, uh, waarom heel kijkt ze veel... je dan boos aan? Ja, nou ja, goed, mensen die kist ik toch. Uh, uh, ja, ze, ze staan gewoon echt voor hun vak. Wat en, wetenschappelijker uh, uh, verantwoord. Ja, zoiets. Misschien wel. Ja, ja en heel veel yoga-oefeningen zijn ook uh, bedacht om het lichaam sterk te maken of soepeler. En eigenlijk de hele. Als je kijkt naar de hele fysiotherapie, is daar ook op gebaseerd. En heel veel oefeningen komen ook weer terug uit de yoga. Als je een yoga boek openslaat, dan heb je eigenlijk heel veel dezelfde oefeningen. Vooral de basisoefeningen. oefeningen. Mm -hmm. dus, uh, dus zo is mensen die komt staan. En uh, het is vooral een methode waarin mensen begeleid worden om zich bewust te worden van, uh, van hun lichaam. Vaak als ze pijnklachten hebben, dan uh, ontstaat er spanning. Uh, of uh, vaak kan het ontstaan zijn door een verkeerde houding, door een verkeerd patroon of door niet naar hun lichaam te luisteren. Meestal zijn dan grenzen overschreden. En uh, nou ja, in de behandeling proberen ze daarop uh, te attenderen. En uh, meer naar hun lichaam te luisteren, oefeningen, uh, ademhalingsoefeningen aan te leren. Om, uh, om zelf het, een eigen therapeut te worden. Dat, dat is eigenlijk het idee. En hmm. dan krijgen ze oefeningen mee naar huis? Ja. Moeten ze dus ook thuis de oefeningen moet doen? Moeten ze zelf doen of sowieso. Uh, ja, opletten bij problemen waar ze, tenminste activiteiten uit het dagelijks leven waar ze problemen mee krijgen. Bijvoorbeeld met lopen of als ze achter de computer werken, dat ze gewoon bewust zijn van hoe ze dat beter kunnen doen. En is dat veranderd uh, sinds uh, de jaren? Uh, wat, wat verandert? De, de symptomen. Nee, ja, niet wat ik zozeer in mijn praktijk krijg. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat ik in mijn praktijk uh, krijg doorgestuurd. Hè, vanuit artsen mm -hmm. en uh, medisch specialisten. Um, dus het is ook een beetje wat ik graag wil behandelen. Als ik aangeef van stuur maar uh, veel mensen met hyperventilatie. Dan zie ik die mensen meer. Maar ik zie ook mensen met Parkinson of uh, artrose, reumatische klachten of kinderen met houdingsproblemen. Mensen met spanningsklachten, rugklachten, niks, schouderklachten. Nee, maar wat we nou kennen, dat is natuurlijk fysiotherapie. Ja. Uh, wat is nou precies het verschil tussen uh, mensen die kennen uh, fysiotherapie? Uh, van huis uit is fysiotherapie natuurlijk veel meer gericht op massage. Alhoewel fysiotherapie steeds meer oefentherapie is gaan doen. En je ziet ook bij de oefentherapeuten, mensen die kennen Cesar, er zijn eigenlijk twee stromingen. Uh, dat die ook veel meer passieve oefeningen doen ook. Dus, um, dus ze gaan steeds meer naar elkaar. Uh, Toegroeien en meer op elkaar lijken. Uh, César en mensen. César mensen die ik en fysiotherapie. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, dus het grote verschil is dat wij nog een stapje verder gaan in de oefeningen. Dus dat uh, over het algemeen uh, zal een fysiotherapeut een oefening geven en wij kijken dan iets verder naar de uitvoering en dat ze hun grenzen meer in de gaten houden. Dus we gaan iets meer de diepte in ja. qua oefeningen. Wat ik ook, ik heb ze allebei gehad en wat ik zo mooi vond van mensen die ik is dat. Uh, naast wat jij net al zei, is dat je heel veel huiswerk meekrijgt. <laughs> ja, en dan denk ik, ja, dan kon ik kon elke dag gewoon mijn oefeningen doen. En ja. de resultaten waren vele malen sneller dan als je gewoon bij een fysiotherapeut komt. Op dat moment wordt er, gebeurt er wat. Ja, en daarna weer, weer een paar dagen, weet je, gebeurt er niks. Dus dat vond ik ook een hele sterke methode van, ja. uh, van de mensen die ik. Ja, want als de, de behandeling afgelopen is, dan kan je ook doorgaan met je oefeningen, ja. zodat je toch niet de klachten weer terugkrijgt. Ja. Omdat, uh, ja, ik heb ja, dat zelf ook gehad. Ja. Mensen ja. krijgen een schriftje mee. Ja, <laughs> ja schriftje <laughs> ja. Schrift. Ja. Ja. ja, maar goed, het helpt mm -hmm. wel. En ook, de, tenminste, wat ik dan mee had gemaakt, ook met tekeningetjes, hoe je het dan ja. Moest doen. Ja, precies. Dat, is, uh, dat helpt toch wel uh, om goed je oefeningen te doen. Ja. Nee, nou, iedereen nou, is gemotive of gemotiveerd en gedisciplineerd, nee, dat maar, maar oké. Okay. Nee, to toen had ik toevallig heel veel tijd, want ik uh, kon helemaal niet werken. En ik deed elke dag precies de oefeningen die hij me opgaf. En hij was heel me verbaasd van doe je er gewoon precies de oefeningen die... <laughs> Dus heel veel mensen doen dat niet dus Ik ben ook blijft. wel vaak verbaasd hoor. Ja, dus ja. ja, zijn mensen dan heel erg trouw. En uh, nou vooral kinderen hebben het vaak hebben vaak moeite om echt die discipline op te brengen. Hmm. En ze, omdat heeft... ze het raar vinden misschien? Ja, ook omdat ze over het algemeen niet echt klachten hebben nog. Dus vaak preventief. Of dan moeten ze het van hun ouders of uh, schoolarts. Uh, dus je merkt toch wel als mensen klachten hebben, pijn of, of moeite hebben met iets, dan zijn ze veel meer gemotiveerd. En dat werkt ook vaak heel leuk, want dan, dan kun je ook echt verandering in gang zetten. Ja, ja dan is de noodzaak hoger. Ja, hè? ja, precies. En jij zit in Zandvoort. Kun je iets vertellen ja. over je praktijk? Ja, ik zit nu uh, zeven jaar inderdaad in Zandvoort. En het was toen een maatschap, toen ik hierbij kwam. En uh, mijn toenmalige collega is toen uh, gestopt. En toen ben ik uh, alleen verder gegaan. En ik kon toen uh, ruimte aan de boulevard huren. We zaten eerst in een souterrain uh, hier ergens in het dorp. En, uh, en ik, ja, ik heb dan een heerlijke plek uh, aan de boulevard. Supermooie ruimte en uh, heel rustgevende sfeer. Dus het is in ieder geval geen straf om daar te werken. <laughs> en uh, ja. En van wie heb je die ruimte overgenomen? Uh, Um, Remy Draaier. Ja. En die was die vorig keer. Ja. Ja, ja, precies. Ja, Remy, die, uh, ja, zijn moeder, die ken ik. En uh, die zei van goh. Ik had al ooit geroepen van goh, uh, die ruimte daar in de boulevard. Ik en ik had altijd het idee, als ik een praktijk begin, dan wil ik een beetje een wellness-sfeer hebben. Niet zo'n doorsnee praktijk ergens in het dorp, maar het liefst met uitzicht op zee of aan de boulevard. En, uh, en die ruimte, ja, die, die sprak me al aan vanaf het begin dat ik in Zandvoort kwam. Toen heb ik ooit gezegd van goh. Als ik hier zou zitten, zou ik het wel weten. En toen vertelde ik dat inderdaad uh, aan Remy's uh, moeder. En uh, die zei van nou... Uh, ja, Remy gaat binnenkort weg. Dus uh, als je interesse hebt... En toen moest ik echt binnen twee weken besluiten wat ik moest doen. Dus dan heb ik nog een tijdje twee ruimtes gehuurd. En ik weet nog steeds niet achteraf hoe ik dat gedaan heb. Maar, <lacht> maar het is een hele fijne ruimte en... Uh, uh, ook spannend, want als het af en toe stormt, dan, uh, dan komen de mensen echt uh, vliegend mijn praktijk nee. binnen. Ja, ja. En uh, sommige ouderen kunnen dan niet bij mij komen, dan oh, moeten ze gosh. afbellen of ik echt? moet ze gewoon echt aan de arm nemen. Ja, dus af en toe oh. heb je echt wel spannende ja. taferelen. Ja, schattig, hè? <laughs> Ja, je zit echt in, in het gebouw van Bouwens Pellas, het hoogste ja. gebouw van Zandvoort aan de boulevard. Ja. Het waait al ontzettend ontzettend. Hè? Ja, het is en, echt de tochthoek ja. van Zandvoort, uh, ja. werd mij gezegd. Dus ja. ja, ik heb op de hoogste verdieping wel eens workshops gegeven. Oh ja. ja. En dan, uh, ja, dan zie je al, als je dan ook buiten komt hoe, hoe hard het waait. Dat is echt ja. uh, gelukkig voel je dat <laughs> bovenop uh, niet. Dan gaat ja. het gebouw heen en weer. Maar... Ja beneden geen last van. Hey, en nou, uh, even een vraag. Hoe lang zit je er al in deze, in uh, deze ruimte? Zes jaar nu. Zes jaar. Alweer, ja. en, en ben jij woon jij in Zandvoort? Ja, ik woon uh, boven in, in het gebouw oh, Oké, okay. is... je woont in één gebouw. Dus ik, ik daal reken. af naar mijn werk en ik Kijk. stijg op naar huis. Ja, prima. Ja. <laughs> ja. En ben je een Zandvoortse van uh, oorsprong? Uh, nee, ik ben hier aangespoeld, zeg ik altijd. Okay, <laughs> okay. Ja, ja. Hoe, hoe lang woon je al in Zandvoort? Ik woon hier nu elf jaar alweer. Okay. Ik kwam echt met het idee van, ik ga een jaar hier wonen. Ik kom uit, met, ben opgegroeid in Nijmegen. En uh, vanaf mijn zevende heb ik daar gewoond. En toen, ik, rond mijn twintigste ben ik naar Afrika gegaan. Uh, heb drie jaar gewoond, drieënhalf jaar. Toen in Amsterdam gewoond. En toen moest ik uh, uit mijn huis en... Uh, uh, door nou ja, de relatie die uh, verbroken werd. En, zo. en toen kwam ik dus in, uh, in Zandvoort echt met het idee van... ik ga hier gewoon een jaar zitten en uh, een beetje uitwaaien. En uh, alle toestanden die op dat moment in mijn leven waren... een beetje probeer te vergeten. En uh, nou, toen ben ik uiteindelijk de mensen die ik opleiding gaan doen. En toen ik klaar was, toen kon ik uh, de praktijk dus hier overnemen. Dat was ook zo heel toevallig. Was echt, ik was net klaar. En toen toevallig? Kreeg, ja, ja, dus het klonk ja, alsof het geen de toeval was. Radio heeft is het is niks toevallig. <laughs> ja. Dus het was echt bij mij twee straten verderop. En ik denk, nou ja, dan, dit moet ik gewoon, blijkbaar moet ik hier blijven. En, uh, en toen kwam later die ruimte die ik van Remy kon overnemen. En uh, toen dacht ik, van, nou, dit is het helemaal. Dus, uh, ja. dus voorlopig ben ik hier niet weg te slaan. Uh. Een beetje een herkenbaar verhaal. Ik ben ongeveer ook zo'n beetje binnengekomen ja. bij. Uh, gewoon een ruimtehuur. Ik wilde het in Haarlem huren en ineens werd het. Uh, werd het werd het antwoord zomaar. Nou, ja. En nou woon ik al twaalf jaar. Weet je. Oh, in, de, in dezelfde flat ook nog. Waar, of meest appartement waar ik uh, woon. Um, ja, nou we gaan uh, even uh, dit uh, stuk even stoppen. Deze, ja. uh, dit blok. Ja. Uh, we hebben nog heel veel blokken die we gaan, die uh -huh. we gaan uh, krijgen. Waar ik nog even uh, straks met je naartoe wil is die... Uh, uh, hoe heet dat ook weer wat je, wat je net hebt gedaan? Uh, wat zoveel stress gaf. Uh, de, de, de voor Mensen Dik, de, de verzekering. En... Oh, die audit. Ja, die ja audit. dat, dat had ik je verteld is leuk om ja, ja, even, ja Om daar nog even naar te kijken. Ja. Maar dan beginnen ja. we dat wel even <laughs> aan het blok. Uh, ja. We gaan nu uh, naar de muziekbespreking door, uh, door Rob. En uh, ja, Rob doet het elke, uh, elke uitzending. En ik vind het altijd heel verrassend, want ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar we beginnen nu met de muziekbespreking van Rob. We luisteren naar het welbekende nummer 9 Million Bicycles van uh, Katie Melua. Uh, na haar grote doorbraak in 2003 met het album Call of the Search, scoorde zij met dit nummer van haar uh, tweede album een hele dikke hit. Uh, het nummer zelf uh, heeft nummer 1 positie uh, weliswaar niet gehaald, maar het album Piece by Piece, waar deze track, uh, track vandaan komt, uh, stond maar liefst in 5 landen op, uh, op nummer 1. Um, veel van de nummers uh, die uh, Katie Mellon zingt zijn geschreven door uh, Mike Bett. En misschien uh, oh. jullie hem nog kennen van het nummer uh, Lady of the Dawn uit uh, 1979 uh, alweer. En uh, overigens het nummer uh, Bright Eyes, uh, wat zo prachtig werd gezongen door Art uh, Garfunkel... Um, is ook geschreven door, uh, door Mike Bett. Op het uh, debuutalbum van uh, Katie Mellon staat het prachtige nummer Faraway Voice... En dit nummer heeft ze zelf geschreven ter nagedachtenis aan haar grote idool en inspirator Eva Cassidy. En het is daarom juist wel heel mooi dat de samenwerking tussen, tussen Katie en Mike Bett door dit nummer tot stand is gekomen. Uh, maar goed, we zijn niet voor niets uh, aangekomen bij uh, Eva Cassidy. Want daar, uh, daar wil ik het uh, vooral even over hebben. Uh, volgens uh, velen was zij, uh, ja, was zij echt gezegend met de stem van een engel. En uh, ja, ik zeg heel bewust was, uh, want helaas uh, Eva Cassidy veld vroeg uh, gestorven. Ze was uh, slechts uh, 33 jaar oud uh, toen ze overleed aan, aan kanker. En uh, ja, Eva Cassidy stond erom bekend dat ze over het algemeen uh, alleen covers uh, zong. Van, uh, van uh, ja, hele bekende nummers van grote artiesten. Maar dan uh, niet zomaar uh, covers. Uh, zij was in staat om aan elk nummer haar eigen draai te geven. En dat hoor je absoluut uh, hoor je dat terug. En ja, ik, ik durf wel te stellen dat in sommige gevallen de uitvoering van Ivan nog mooier is uh, dan het origineel. En uh, ja, zoals eerder gezegd, uh, Yves Cassidy een grote inspiratiebron geweest voor uh, Katie Meloie. En sterker nog, door haar is, is Katie volgens eigen zeggen ooit begonnen met zingen en uh, gitaarspelen. Ik heb het zelf gehoord in een interview waarin uh, Katie Mellowa dat uh, vertelt. Dat is wel heel, uh, heel grappig. En uh, dankzij de hetendaagse techniek heeft Iva uh, die na haar dood samen met uh, Katie Mellowa een uh, prachtig uh, duet uh, gezongen. En uh, deze cover van uh, Louis Armstrong's uh, What a Wonderful World stond uh, binnen afzienbare tijd op nummer 1. En uh, de opbrengst uh, werd uh, geschonken aan het, uh, aan het Rode Kruis. En nou goed, we gaan uh, luisteren naar het uh, prachtige nummer Catty Song. Vandaag is natuurlijk uh, Catty ja, Song, hè? Heel toepasselijk. Origineel van uh, Simon Garfunkel. En je begrijpt waarom Eva Cassie nog steeds lukt om zoveel mensen te raken met haar muziek als je dit hoort. So you see beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we Cathy Samee Lotent, te gast. En ze heeft een mensendik praktijk in Zandvoort. En ze is zangeres. En we gaan het in dit blok hebben over body, mind en the touch of the soul. Maar voordat we dat doen wil ik toch eerst even Rob nog weer een compliment geven. Voor deze... Muziekbespreking En uh, misschien wel het meest waardevolle zit in de pret oogjes <lacht> als je dit vertelt. En helaas kunnen ja, we dat ja. niet uh, nee. zien op de radio. Hoewel, alles wordt gefilmd. Maar ik weet niet of dit uh, is gefilmd. En dat heeft te maken met... Nee, dit is niet gefilmd. Want uh, dat heeft te maken met de cd-presentatie mm -hmm. van uh, KT. En uh, dus uh, we staan hier helemaal druk te filmen en foto's te maken. Uh, nou Cathy, we, we waren net nog even bij je menselijk praktijk. En, uh, ja. Ja, ik heb je de laatste weken natuurlijk uh, wat intensiever meegemaakt. Ja. En uh, jij was nogal gestrest en druk. En uh, nou ja, het, het was toch maar <laughs> de vraag of het zou lukken. Vertel eens, wat, uh, wat was dat precies? Uh, ja... Nou, het is zo dat uh, ik werk natuurlijk met zorgverzekeraars. Uh, samen mensen komen via uh, verzekeringen onder andere ook bij mij terecht. En de zorgverzekeraars zijn natuurlijk met de grootste plannen bezig met de bezuinigingen. En uh, ook uh, allerlei kwaliteitscontroles die ze aan het doen zijn. En uh, uh, vorig jaar hebben ze gewoon een aantal praktijken geselecteerd voor een nulmeting. En uh, dat was dus ook bij mij. Uh, ik viel bij de eerste twintig of zo die ze geselecteerd hebben. En een jaar later zou ze terugkomen en dan kijken of uh, je niveau aan de eisen voldoet die zij uh, willen, die ze gesteld hebben. En dat was heel spannend, want je bent de eerste, de, dus ook het proefkonijn. Uh, je wordt in diepe gegooid. Je weet helemaal niet echt wat de kaders zijn. Bedoel, ze hebben wel wat richtlijnen aangegeven, maar. Uh, hoe streng ze waren en wat ze precies willen. Willen ze onze beroepsgroep eruit hebben? Willen ze kleine praktijken uit hebben? Dus het was allemaal heel onzeker. Heel veel roering ook binnen onze beroepsgroep. Collega's, iedereen was in de stress. De beroepsvereniging die geen goede antwoorden gaven. Uh, nou ja. Dus het was heel spannend. En um, dus, uh, twee weken geleden kwamen ze dus inderdaad langs. En dan kijken ze dus naar je praktijkvoering, uh, je inrichting. Uh, heb je een noodplan, uh, uh, klachtenregistratie? Nou, hele goede dingen, uiteraard, natuurlijk, om daar naar te kijken. En ook naar de verslaglegging. Dus hoe je de behandelingen ja, neerzet en uh, beschrijft, en de doelen. En uh, hoe je behandelplannen maakt. En uh, of dat helemaal volgens de richtlijnen is. En uh, nou, dus was het heel spannend. Want als ik het niet zou halen, dan zou ik echt een gigantische boete moeten betalen. Wil je dat vertellen? Want dat heb je mij betreft <laughs> nou, is gigantisch bedrag. Ik weet niet of nou... iemand van Achmea meeluistert. Dat is <laughs> bijna niet voor maar... deze <laughs> wereld. Nee, nee, nee, nou, heel, nee. echt een heel extreem hoog Het was een extreem hoog bedrag. Ja. Dus, uh, dus daarom dat zwaard van Damocles hing dus het hele jaar boven mijn hoofd. En ja, het stomme is, je gaat dan toch heel erg twijfelen aan uh, je handelen. Van ja, uh, bedoel, ik weet dat ik een goede... Therapeut ben. dat, dat ja, op een gegeven moment heb je een bepaalde ervaring opgebouwd. Alleen, uh, ja, wat willen zij? Wat, wat, wat verwachten ze? Uh, moet ik uh, behandelgemiddelde goed nog beter in de gaten houden? Moet ik, uh... Dus ja, het zijn allemaal dingen waar je dan een beetje onzeker over werd. Maar um, ik ben er heel erg goed heen gekomen. Ze waren zelfs een beetje verbaasd hoeveel werk er in tijd ik had gestopt. Ja, heel goed. Dus uh, en, uh, de ja. volgende stap zou dus zijn om een plus order uh, te doen. Dus we gaan een stapje verder. En uh, dan moet je, daarvoor moet je nog een paar organisatorisch vlak uh, nog een paar dingen nog, ja, doen. Dus een, een klanttevredenheidsonderzoek en een kwaliteitsjaarverslag, uh, nou ja dat soort dingen. En dan, uh, dan kan ik bij de eerste tien van Nederland horen, die een uh, pluspraktijk zijn voor de oefentherapie. Dus dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Ja, heel mooi. Ja, laten ja. ja, de klanten dan maar komen. Natuurlijk. Dus, ja, dus ja. ineens uh, heeft het een heel toch een positieve draai gekregen. Dus dan is het juist weer het voordeel dat ik bij de eerste hoor. Want ja, je bent dan ook meteen de eerste voor de volgende ronde. Dus, uh, en dat ja. is voor de mensen. En dat is voor de mensen die ik, ja. ja, ja. Dus nu krijg ik collega's die me, bij mij aankloppen van goh heb je het gedaan. En, uh, ja, Ja, ja dus dat is heel leuk. Nou, en in de tussentijd, uh, wat u, je had natuurlijk ook die CD-presentatie, de tussentijd is jouw. Um, de meneer die jouw uh, cd zou editen of uh, eindmixen, ik weet niet precies. Uh, ja, de muziek die, heeft hij gedaan. Je werd ook dus... nog ziek of de muziek. Ja, ja Dus het was één complete ja, stress. Ja, dat <laughs> gebeurde privé allemaal het was uh, echt, heel veel uh, dingen. Ja, maar gelukkig ja. is het allemaal helemaal goed gekomen. Ja. Dus ik ben blij dat je hier <laughs> zit en, uh, met een nieuwe cd. En, ja. Uh, ja, en, en dat je natuurlijk een hele mooie uh, hoe heet het, een praktijk hebt in, uh, in Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. dat ik door mag gaan ook met de praktijk. Ja, <laughs> ja, want het is ja, ook wel nus, toch? Of niet? Ja, ja, het stukje wellness is dan de, de, ja, de massages, uh, yoga, pilateslessen. En uh, ik geef ook workshops en zwangerschapscursussen. Ja. Dus een compleet. Ja, uh, <laughs> ja. Dus ja. De straat, bij jou de straat uit, Mario. En uh, je Hup, zit daar. Ja, ja. waaien. Je waait zo naar binnen <laughs> als de wind goed staat. <laughs> Hey, en uh, we hebben het ook over gehad. Uh, van ja, hoe kijk jij nou naar, naar dit soort uh, zaken. zoals uh, het lichamelijke, het, het, het geestelijke, het uh, gevoel, dat soort dingen. Uh, en toen hebben we ge gezegd: van nou willen we eigenlijk wat over de body, de mind, maar ook de touch of the soul hebben. Want dat, dat vond je heel belangrijk. Hè? Want je zegt van nou, ik, ik, ik ben al wel mensen therapeut, mm. Maar eigenlijk vind ik het de holistische benadering. En, en ook de ziel en alles. Dat ja. vind ik ook heel belangrijk. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja. Het is zo dat um, over het algemeen als mensen bij me komen, zijn ze toch op de een of andere manier vastgelopen. Dus uh, meestal door lichamelijke klachten. En ik probeer toch altijd ook dat de andere componenten mee te nemen, uh, uh, waardoor het komt. En ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik uh, lichamelijk ook uh, door RSI-klachten uitviel. Uh, dat is ook de redelijk dat mensen die ik ben gaan doen. En dan. Um, dan op dat moment dan leidt eigenlijk je hele wereld een beetje in elkaar te vallen. Dat je gewoon je lichaam niet doet wat je eigenlijk wilt. Hè? Dat hebben we allemaal wel momenten meegemaakt misschien. En uh, dan word je heel erg met jezelf geconfronteerd. En met, je, ja, met frustraties, met boosheid, met verdriet. Uh, je wordt even uit je comfortzone gehaald. En, uh, dus ja, ik vind het altijd heel mooi om dat ook bespreekbaar te maken met mensen. Hoe ze daar zelf naar kijken en wat ze zien... Wat, wat ze zelf kunnen veranderen eventueel, of wat het hun kan brengen. Want kan, vaak kan het je juist ook uh, heel veel geven... door hè, dat, dat dingen anders lopen. Uh, dat je misschien gaat nadenken over wat je echt wilt. Uh, in mijn geval was het dat ik dus besloot om uh, een carrière-switch te maken. Nou, dat, dat zie ik ook bij heel veel mensen. Dat ze misschien toch uh, iets moeten veranderen in hun leven... of wel privé, of wel op werkgebied... of meer voor hun passie moeten gaan, of... Uh, dus het kan heel mooi zijn. En ik vind het heel leuk om, om, om mensen daarin te begeleiden. En, uh... Zou je kunnen zeggen dat jij door een crisis ook iets anders bent gaan doen? Ja. Zou je het een soort crisis kunnen noemen waar ja. je in beland bent? dat is het eigenlijk, ja. Want daar, ja. dan wordt de noodzaak het hoogste bij Precies. mensen om, om er werkelijk wat aan te doen. Hè? Ja. ja. Zoals een burn-out is ook zo'n uh, voorbeeld. Hè? Ja. Als je allemaal een burn-out hebt gehad, oh ja, dan wil ik niet nog een keer. Oh ja, nou, wat moet ik dan veranderen? Nou, weet Precies. Je, dan, dan komt er van alles op gang. Ja. En dat is ook weer het mooie bijna. Hè? Dat, uh, dat mensen een crisis hebben. Nie we, we, ja, we wensen niemand een crisis toe. Nee. Je je ik denk niet, dat er maar, heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Uh, ja. ja, en ik denk dat je het allemaal een keer... hoe dan ook minimaal een keer meemaakt. En, ja. uh, en sommige mensen hebben heel veel crisissen. Uh, helaas. Die en, leren uh, het nog niet zo heel erg. Hè? Ja, maar nee. soms kan het ook zijn... door een situatie waarin je bent... of omstandigheden, een familie... dat er gewoon alles tegelijk komt. En dat heb je ook niet altijd zelf in de hand. Nee. Of dat je... Ja, een of je, je, je zegt dan de touch of the soul. Bedoel ja. je dan dat je eigenlijk meer door wil dringen tot de, de ziel? Dat je daar iets oh, dat klinkt een beetje eng. Ja, ja, ja, ja ondruk ik dat als een soul. Soul ja. vind ik zie je. We gaan richting psycholoog. Ja, ja, ja nou, dat dacht, ja. dacht ik is toch een psychologisch iets. Ja, ja. ja, het is misschien meer psychologisch. Nou, voor mij in ons gesprek was het ook meer dat... Uh, mijn werk is dan heel erg body-mind. Dus ja, dat is ik dan meer als, als een mind. En uh, de soul is voor mij dan toch het muziekverhaal. Uh, mm. Dat ik me daar... Uh, ja, toch op een bepaalde manier aan kan opladen of zo. Ja, dus het staat ja. een beetje los van, uh, van je praktijk. Ja, het, is, het, is, het, het gaat een beetje door doet. elkaar heen, maar ja. ja. En uh, maar goed, uiteindelijk heb je natuurlijk wel met allemaal souls te maken die bij mij binnenkomen. Dus ja. uh, in de praktijk. Dus wat dat betreft. Uh, ja. hoe, hoe, misschien een rare vraag, maar voor mij geldt hier wel, in mijn eigen coachpraktijk. Ja. Hoe benader je een uh, iemand? Is dat iemand uh, als lichaam of als, als uh, uh, mentaal, dus uh, verstand? Of inderdaad als een zool? Of, of hoe, hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij iemand? Hoe zie jij een klant? Mooie vraag. Um, nou, allereerst zie ik iemand die uh, inderdaad is vastgelopen... en bij mij komt uh, om hulp daarbij te vragen en te krijgen. En het feit dat iemand daar al zit... heeft al een enorme drempel overwonnen. Het is al een teken dat ze daar iets mee willen... Ja. Dus dan zijn ze al heel erg gemotiveerd. Anders waren ze niet, uh, zaten ze niet bij mij in de stoel. En, en toch kan je dat bijvoorbeeld bij uh, fysiotherapie niet zeggen. Want mensen gaan nog gewoon naar fysiotherapie doen een oefeningetje En dan gaan ze weer weg. En daarna is het weer hetzelfde verhaal als uh, daarvoor. Dus ik hoor wel een verschil bij jou. In jouw praktijk. Is dat een typisch mensendik? Of is dat typisch de praktijk van Cathy? Poeh, dat weet ik niet. Ik denk dat er ook wel fysiotherapeuten zijn die zo werken. En ja, denk, ik denk dat het heel persoonlijk is. Uh, ik denk dat het gewoon je eigen invulling is. Want uh, er zijn ook mensen die, die echt heel erg voor fysieke dingen komen en het liefst daar ook op die manier voor benaderd worden. Dus het is niet bij iedereen zo hoor. Dat, uh, het is maar net waar ze, waar ze voor komen en uh, hoe vaak ze kunnen, hoe vaak ze willen komen uiteraard. Mm -hmm. En niet iedereen staat ook echt voor open nee, om die diepte in te ja. gaan. Dus, uh, dus dat tast dat ik altijd wel af met uh, het eerste gesprek. Dat merk je eigenlijk al snel genoeg. Ja. Dus voor sommige mensen is het ook een beetje eng om die diepte in te gaan. Mm -hmm. En het is niet altijd nodig. Nee. nee. Dus, uh, want ja. wanneer is het niet nodig? Uh, nou, soms uh, iemand kan iemand bijvoorbeeld ook komen van Goh, ik heb last van mijn knie uh, met lopen. Uh, nou, daar wil ik graag, graag begeleiding bij. Nou, dan hoef je niet altijd, want vaak is het gewoon echt een uh, heel orthopedisch probleem. En dan hoef je niet altijd per se de diepte in te gaan. Dus, eh. Mm -hmm. uh, ja. Het dus is maar net, uh, ja, hoe het contact is en uh, waar die persoon klaar voor is. Hey, dankjewel. Ja. We gaan we even naar de muziek. Ja. Uh, volgende blok gaan we het hebben over Afrika. Vraagteken, vraag tegen. Ja, ik weet waarom het er staat hoor. Maar mm -hmm. uh, mensen denken van Afrika. Nou, ah, je nee. hebt al een beetje gezegd dat je een paar jaar naar Afrika bent geweest. Ja. Uh, en er zijn nog meer redenen, maar dat horen we zo. Uh, we gaan nu naar de muziek. Uh, en dat is de band met het nummer The Wait van het album The Last Walls. En waarom heb ik dat nou uitgezocht? Uh, The Last Walls, dat is een uh, concert dat was... Uh, in 1976. En daar waren allemaal grootheden die, die meespeelden. Zoals Eric Clapton en Bob Dylan. En nou, dat was echt een ontzettend groot evenement. En ja, dat is gewoon een enorm heftig uh, gebeuren in Amerikaanse ge ge ge muziekgeschiedenis. Uh, um, en toen heeft op een gegeven moment uh, heeft, heeft een groep hier uit Velsen en Haarlem, uh, iets van veertig muzikanten, hebben bedacht. Weet je wat, we gaan de Last Waltz eens een keer naspelen. En dat hebben ze toen uh, gedaan en uh, ik ben toen in het patronaat op 16 november daar naartoe geweest en het was echt een groot feest om, uh, om, dat, uh, om dat mee te maken. En om jullie een beetje mee te nemen in dat uh, grote feest laat ik uh, dus dit nummer horen, de band met The Wait van het album The Last Walls. Luisteraars, is dat genieten of niet? Uh, de band met het nummer The Weight van The Last Walls. We hebben hier ontzettend zat te staan te zwingen. <lacht> het is jammer uh, bijna dat we weer verder moeten. Anders hadden we nog een keer opgezet. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja ik, uh, nou, heerlijk. Nou, er best... nog meer muziek, toch? Ja, precies. Er nou, nog hele mooie muziek. Ja, daarom. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Sate Lame Sa Lotte. <lacht> <lacht> Sate Lame. <lacht> dat wordt steeds mooier. <lacht> Cathy samen, same, Lotte. Heel goed dat je er ja. even in speelt. <lacht> Misschien moest ze het zelf een keer zeggen. Katissa ja, maar het is natuurlijk ook een onmogelijke naam. Katissa ja, voor een Nederlander is dit redelijk lastig. Ze heeft een mensen die ik praktijk en ze antwoord en We gaan dit blok hebben over Afrika, want daar heb je iets mee. Je hebt in al verteld dat je een paar jaar geweest bent na je twintigste. Ja. Maar je hebt er nog iets mee. Wil je eens vertellen wat Afrika voor jou is? Ja, nou mijn vader komt uit Cameroen. En uh, mijn, ouders die, uh, mijn moeder is Nederlandse. En mijn ouders ontmoeten elkaar in Parijs, waar ik ook uiteindelijk uh, geboren ben. En toen ik een baby was, zijn we naar Cameroen verhuisd. En toen ik zeven was, uh, verhuisden mijn moeder en ik terug naar, uh, naar Nederland. En uh, uh, ik heb eigenlijk daarna heel weinig contact gehouden met mijn Afrikaanse familie. Maar mijn moeder heeft me wel een paar keer op vakantie uh, meegenomen. En ik was toch altijd erg gefascineerd uh, door Cameroen, door het land. En uh, dus toen ik twintig was, ben ik uh, zelf terug gegaan. Ook om uh, mijn vader te, beter te leren kennen en de familie daar te ontmoeten. En ik ging voor een jaar, net als toen ik naar Zandvoort kwam, uh, voor een jaar. Ik ben uiteindelijk <lacht> 3,5 drieënhalf jaar gebleven. <laughs> en het is een hele bijzondere tijd geweest. En uh, ja, toch ook op zoek gaan, ja, een zoektocht naar mijn uh, Afrikaanse wortels, want het was toch altijd van goh waar kom je vandaan en ik ja waar kom ik vandaan, ja Parijs geboren, toch hier opgegroeid uh, met mijn Nederlandse familie, dus uh, ik ging toen een beetje met het idee van ik ga als Afrikaans terug naar uh, Afrika, maar <laughs> ik zat uiteindelijk zat ik, uh, toch omringd door vrienden uit uh, Frankrijk, Engeland, Amerika, dus dan zoek je toch de mensen op met wie je de meeste uh, affiniteit hebt en uh, het waren toch allemaal uh, experts eigenlijk. Alleen de muziek uh, en uh, de, de cultuur, de, de tradities uh, hebben we altijd heel erg gegrepen. En ja, mijn uh, familie, mijn Afrikaanse familie is heel muzikaal. Dus mijn grootoom was uh, de nationale zanger van Cameroen. En mijn overgrootvader is een uh, bekende pastor geweest die een, een kerk heeft opgericht... en heel veel kerkliederen heeft geschreven die nog steeds gezongen worden... En hij was ook een van de eerste theologie-studenten in Berlijn nou, voor de Eerste Wereldoorlog. Dus Afrikaan, dat is zo. natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Dus ik heb wel in die zin: uh, uh, is het schrijven van songteksten en zo, uh, ja, heb ik toch denk ik wel daarvan meegekregen. Zit een beetje in de familie, ja. ja. ja. Nou, ik dacht dat je eerder begon met uh, schrijven, toch? Ja, uh, ja, nou goed, ik ben op mijn zevende begonnen met muzieklessen en, en ballet. En, uh, en ik begon met schrijven ja, toen ik denk een jaar of veertien was. En toen ik twintig was, toen ben ik ook gewoon wat meer met melodie en, en composities gaan maken met de piano en zo. En toen ik in Afrika was, toen, uh, was net in de tijd dat uh, Yusun Doer, een Senegalese zanger, een beetje uitbrak met uh, Seven Seconds van Nana Cherry. En dat lied, dat heeft me echt naar Afrika geleid. Ik had zoiets van, ik wil Yusun Doer ontmoeten, ik wil de tweede Nana Cherry worden. Dus ik had echt <laughs> allerlei fantasieën over. En ik heb hem ook ontmoet en uh, uiteindelijk uh, ook de tweede nationale zanger van Senegal uh, was ik bij in de studio en uh, die vroeg of ik wilde optreden. Uh, uh, dus toen heb ik daar een optreden, heb ik één nummer uh, gezongen. First Wheel and Follow, die gaan we trouwens vandaag niet uh, draaien. En toen stond ik ineens voor 500 man te zingen. En ik vond het zo eng. Tenminste, ik ben vooral daarna dichtgeklapt. 500 is nogal wat, hè? Ja, het was echt, uh, was het ja, was na een grote groep in het Centre Culturel Français In Dakar. En, uh, en ik ben toen daarna gewoon dichtgeklapt. Het ging me te snel. Het was gewoon te heftig. Ik had nog die hele zoektocht nog. Je was ook heel jong. 2, 23. Toch? Ik was toen, uh, ja, 21 en En ja. uh, nou, daarna ben ik dus naar Cameroen gegaan. En uh, daar heb ik uiteindelijk al drie jaar gewoond. En daar heb ik uh, meer verdiept in de dans. Ik heb daar dansles gegeven aan kinderen. En een eigen hmm. dansgroep gehad. Dus toen was ik heel erg met mijn creativiteit bezig. Uh, schrijven ook. Uh, meer, heb ik toen meer zongteksten zong geschreven. En, uh, maar goed, ik heb wat dat betreft allerlei uh, wegen, verschillende wegen bewandeld. Want toen ik terugkwam in Nederland, toen ging ik schroevers doen. Oh. Wauw, nou dat is bijna hetzelfde. Toen <laughs> dacht ik graag secretaresse worden. Altijd uh, de creativiteit, gewoon... ja, daar kun je toch niet mee verdienen en dat is toch allemaal... Uh, ja, ik heb het altijd voor mezelf een beetje daarna weggestopt. En uh, nou, toen kwam het uit de mensen die ik verhaal. Uh, maar goed, ik heb dus geen contact in die zin meer met mijn Afrikaanse familie. Mijn vader is elf jaar geleden overleden. Mm. En, uh, maar goed, ja, weet je, het zit natuurlijk toch in... De me... roots is er nog. Ja, ja. Dus, uh, Daar Komt dat ook terug in je muziek? En Niet in deze muziek, maar ik heb nog heel veel ideeën voor nog tig albums. <laughs> nou, dus, nou, uh, nou moet ik zeggen dat ik... Uh, dat, dat Caribische stuk... Uh, Guardian Angel... De, de, de, ja. Dat heeft toch een beetje... Een, de, nou, de, de Caribische muziek. En dat zit ook in jouw uh, muziek. Ja. Dat weet ik toevallig. Want ik heb toevallig de CD ja. geluisterd. Ja. Um, maar dat, dat is natuurlijk twee wel zijn roots in Afrika. En zeker dat, dat stuk West-Afrika waar, jij, uh, waar ja. jij gezeten hebt. Hè? Dus ja. het, Je zou bijna kunnen zeggen dat jouw muziek wel degelijk is geïnspireerd. Indirect weliswaar. Ja, is ook zo. Door, ik denk door door dat mijn, mijn sound... niet. Is, ik denk dat het ook echt een beetje, een beetje gemixte sound is. Dus is geen uh, Hollandse... Uh, ja. Hoen papa? Nee. Nou dan. aan het einde van maar... die blok gaan we het eerste nummer van Cathy uh, oh. draaien. Dus, uh, <laughs> ik benieuwd, want ik heb het dus beetje, nog niet gehoord. Nee, Oké, okay. ja. Dat is, uh, ja. Hey, en wat vind je nou het mooiste aan Afrika? Want ik, ik hoor van mensen die zijn lyrisch over Afrika. Wat, wat, wat heeft jou zo geraakt? Even los van je vader, omdat uh, hij daar geboren is. Um, ja, ik de cultuur. Cultuur? Wat, wat, en, wat zit er in? de wat... cultuur is dan toch de, hoe je. Vooral als je kijkt naar, naar vroeger, naar uh, vroegere stammen. Hoe, uh, hoe ze eigenlijk het leven zingen en dansen. Dus uh, hmm. Ze hebben allerlei rituelen. Hein, rituelen voor een geboorte van kind. Ritueel voor. Nou, sowieso uh, besnijdenis. Of uh, ritueel voor. Uh, trauma. De rituelen zijn heel erg uh, met, met muziek en dans. En hele stammen die met elkaar samen zingen. En dat er bijvoorbeeld een, een wijze. Uh, ja, een oudere wijze man is, een medicijnman of vrouw uh, in het dorp die uh, de mensen adviseert. Dus er zijn best wel ja, uh, kleine werelden op zich. En dat is vooral in Senegal nog steeds heel erg aanwezig. En in Cameroen veel minder. En Cameroen is, is veel meer uh, uh, ontwikkeld uh, in die zin. Nee. Veel wester, ze willen veel westerse zijn. En je ziet in, in vooral moslimlanden zoals Senegal en meer in West-Afrika dat ze nog heel erg die tradities uh, uh, ja, warm houden. En dat, dat raakte mij heel erg toen ik in Senegal was. Het is gewoon op straten wordt getrommeld en gezongen en gedanst. En de vrouwen zien prachtig in mooie gewaden uit. En dat miste ik dus in Cameroen. Mm, ja. Het is te westerd. Te ja. wester. Ja. En Cameroen, is dat ook islamitisch? Nee, ja, alleen het noorden, het hoge noorden. Maar daar ben ik uh, nooit geweest. De rest is waarschijnlijk christelijk. Dus ja, katholiek. En, uh, ja. Ja. ja, christenen die... mond, mond en dan ga ik weer. <laughs> nooit uit in, in, in swingen natuurlijk hè dat moet je van die christenen niet hebben hè? Dat, uh... nou Cameroen is heel swingend hoor ja, ja. Het is weer heel anders ja ik ja. heb wel ontdekt dat zo grappig als je gewoon al die continenten of die, al die landen in dat continent bij elkaar zet en je kijkt naar de dansstijlen bijvoorbeeld dan zie je in Zuid-Afrika dat ze heel veel met de voeten doen in Cameroen is heel erg vanuit de heupen uh, Senegal is heel erg bovenlichaam en uh, dat is West-Afrika en Oost-Afrika is met het hoofd hmm. oh ja ja en dan heb je Noord-Afrika, uh, heb je weer buikdansen. Dus het is heel grappig als je dat allemaal zo. Uh, dus mensen die heel erg in hun hoofd zitten, die moeten eigenlijk naar Oost-Afrika. Ja. Die bewegen dan met hun hoofd en hebben ze toch gevoel dat Ja, de, de Maasai. Ja, ja. Ja. daar landen als uh, Eritrea en uh, Ethiopië en zo. Ja. Ja. zo ik vind zo het ook bijzonder. een heerlijke, heerlijke sfeer hoor. Dat, uh, ik ga veel naar dansen, bijeenkomsten, biodansen en zo. Maar ook wel eens Afrikaanse dansen. Oh ja. Nou ja, dat is heerlijk, weet je. Met die, met die, als het beste is als er tien van die trommels uh, naast ja. elkaar ja, ja, zitten. Ja, ja, en dan ja, ja, ja. daarop dansen. Ja. Nou, dat is echt uh, super. Ja, het, ik zou het heel leuk vinden om ooit uh, met inderdaad echt uh, traditionele muzikanten muziek te ja. maken. Ah, ja, dat is zo mooi. Dat ja. wil ik heel graag een D keer doen. Dit is een oproep. Ja, ja. ja. <laughs> bij wijze van spreken naar een dorpje gaan in Afrika en gewoon met kinderen, mensen van zo'n dorp uh, iets samen te stellen lijkt me heel gaaf. Ja, ja. ja het wordt ja. wel vaker gedaan. Hè? Ja. Dat uh, ja, is prachtig. Zou je ja. nog terug willen naar Afrika? Um, ik denk niet om te wonen, maar ja, zeker wel om te bezoeken. Er zijn nog wel landen waar ik nog niet geweest ben, zoals Zuid-Afrika mm -hmm. um, en uh, Oost-Afrika, Egypte wil ik ook nog graag een keer zien. Mm, ja. Dus er zijn nog wel wat landen die ik wil uh, zien. Kameroen hoef ik niet per se naar terug, maar okay. als ik die kans heb, dan doe ik het zeker. Ja. Hey, we gaan uh, naar jouw eerste nummer. Um, ja. Ja, we of gaan leuk. natuurlijk nog uitgebreid over ICD spreken, maar. <laughs> um, Kun je iets zeggen over de, st even over de stijl van de muziek die we gaan verwachten op jouw CD? Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb het met Thies, uh, mijn muziekpartner, ook over gehad. En uh, Thies is van huis uit uh, uh, vooral in elektronische muziek. En uh, ik ken hem vroeger vanuit de house uh, scene. En um, we hebben ook nog gekeken van, goh, hoe kunnen we het noemen? Ik zelf vind het toch wat meer richting de lounge, lounge muziek. Mm. Uh, maar dat is een categorie die je bijna nergens ziet. Als je op iTunes wilt zoeken op lounge, dan is het heel lastig. Dus ik kom... vind hem ook wat zelf, persoonlijk, vind ik hem wat ook. wat erg rustig voor lounge. Nog rustiger ja, dan voor Ja, ja, okay. ja. Maar goed, dat is ook mijn privé-mening. Ja. Um, ja. Dus ik vind, het is heel moeilijk om dat van je eigen muziek te zeggen. Het is in ieder geval geen hard rock. <laughs> nee, nee. Dus ja, misschien meer jazzy, pop. Op sardé lijken. Ja, ja, ja. Heel veel mensen associëren met sardé, ja. ja. Ja. ja, dat is misschien nou, nog niet zo gek. Jullie moet maar zelf even ja. luisteren. Ik ga nog even aankondigen wat we in het volgende uur gaan krijgen. Dan gaan we krijgen wie is Cathy. Cathy als zangeres en songwriter En we gaan de cd-release doen. En dat is het uitreiken van de eerste cd door Jan-Peter Verstegen beroemde Zandvoorter. En dat is ook de zangleraar van, van Cathy. Ja. En we gaan natuurlijk Cathy live horen, staat hier in het script, Cathy. Maar... De vraag is of... Daar moet jij nog even voor nadenken geloof ik. Ja, we hebben geen soundcheck kunnen doen. En ja, dan word ik er al een beetje onzeker van. We, gaan, gewoon, we gaan nog even. <laughs> hey, dan gaan we naar dit nummer. It's With You. kun je daar nog iets over zeggen? Ja, It's With You gaat over een uh, onbereikbare liefde. Oké, okay, onbereikbare liefde. It's With You. <laughs> Very hard. What do we say when we speak from our heart? I am a woman who lives independently. Since I met you, it's with you that I want It's harder to leave the present behind us Instead we focus and hold on to a fantasy The only truth is that with you I wanna be yeah. It's with you that I wanna be It's with you that I wanna be It's with you that I wanna be yeah. oh. Those for affection, the sunny days were enough to give to give our love a bright reflection. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Dit uh, nummer van Roders was Flower of Love. Nou, vanavond hebben we Cathy Samen-Lotte. Te gast had... Oh, <laughs> ze zit met de duim omhoog. Hey. Gaat goed, <laughs> Nou, ik moet zeggen, Frans was niet mijn favoriete vak. Nee. Eh, Cathy. Ze heeft de mensen die ik praktijk in, uh, in Zandvoort en Sisson RS. Nou, we gaan het in dit, dit blok hebben over wie is Cathy... Kathie, we hebben natuurlijk het daarover gehad. Dus een beetje hè, waar je woont enzovoort. Maar um, ja. vertel eens verder. Wat, ja, wie ben je? Wat, wie ben wat, doe, ik? wat doe je? Ik hier? Uh, ja. denk, noem ook ja. je website. Uh, maar ook je workshops. Uh, alles wat je kwijt wil in dit blok. Wauw. Wow. <laughs> wat ik kwijt wil. Hm. Ja, is dat veel? Uh. <laughs> Nee, um, ja, ik heb inderdaad uh, mijn praktijk en uh, waar ik dus mensen die therapie geef. Uh, ik geef uh, ook uh, massages. Um, wat groepslessen? Voor nou, vooral de hot stone massages uh, zijn heel populair. Mm. Lekker, toch, Sara? <middels> ja, jij wat goed zeggen? En uh, uh, ik geef uh, zwangerschapscursussen en uh, workshops. Geen zangles? Zangles en een zwangerschapscursus. Oh zwangerschapscursus. Oké. Okay. <laughs> ja, het komt een beetje op opzelfde neer, want we moeten natuurlijk ook ademen en hijgen uh, en puffen, dus. Uh, <laughs> <laughs> um, en ik geef groepslessen Pilates en uh, combinatie met uh, yoga. Hmm. Ja. Dus, um, ja. Hoe kunnen mensen zich bij jou uh, melden als ze ergens uh, belangstelling voor hebben of kunnen ze iets nalezen? Uh, ze kunnen me bellen. Ze kunnen me mailen. Mag, ik dat ook, mag dat ook meteen Ja, ja gooi ja, er gewoon natuurlijk. op Oké, okay, 023. 571-3255. <laughs> in je website? En mijn website is www.newwaves.nl. Newwaves.nl. Newwaves.nl. New ja, en je kunt natuurlijk ook uh, naar je praktijk komen in Bouwens Ja. Ja, dus, uh, ja precies. Ja. Ik uh, zou Sarah even willen vragen of ze aan deze oh. microfoon uh, wil uh, komen. Ja, yeah, Sarah. Uh, Sarah, je bent een goede vriendin van uh, Cathy. Ja, ze zeer heeft, goed. Ze heeft vast niet alles verteld. Wat, wat, wat kun jij, wat, hoe, hoe, hoe ervaar jij uh, Cathy? Nou, ik, ik vind het zeg maar, een hele bijzondere avond vandaag. En um, ja, Cathy is enorm creatief. Mm -hmm. Creatief en een hele mooie dame ook nog. Ik vind dat dat <lacht> toch ook even gezegd mag worden. Ja, dat kunnen jullie niet uh, zien, maar ik kan het beamen. <lacht> uh, ja, nou, ik denk... Morgen staat ze op de website. Dat was mooi. Ja. En um, ja...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 Yeah. Ja, lieve luisteraars, jullie horen allemaal mensen. Maar de, de, de hele studio is nu bomvol met, met allemaal vrienden van, van ja. Cathy. Ik heb allemaal mascottes bij me. Ja, want uh, ja, we hebben dus? natuurlijk een cd-presentatie. Dus komen haar allemaal steunen. En Sarah, ik heb nog één vraag. Wat zijn ja, de, de noem eens drie kwaliteiten van uh, Cathy? Nou, haar uh, zachte uh, persoonlijkheid. Wat ik net al zei. Het is een heel aangename... Uh, ja. Om mee te praten. Dat ze bloost niet en, snel, maar anders uh, ja. had ze het nu gedaan hoor. Denk ik. Ja. <laughs> en uh, haar enorme drive. Hè? Ze geeft niet snel op. Catie is wel een bijtertje. <laughs> en dat heeft ze toch al die jaren laten zien. En daardoor heeft ze denk ik ook een enorm legio aan uh, levenservaring. En um, als ik met Catie uh, afspreek, dan. Uh,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 We hebben samen uh, de reis uh, gemaakt. Ja, ja een paar jaar geleden gedaan. Uh, ja, je hoeft niet af te spreken. Het gaat allemaal vanzelf. Mooi. Hè? En uh, dat is toch uh, iets heel bijzonders. En dat heb je niet met veel uh, mensen. Ja. Hè? Dus uh, dat, dat kan ik toch wel uh, beamen. Dat ik uh, een bijzonder persoon is. Nou, dankjewel Sarah. Geniet nog even lekker door. En Marijke Gaan zit ook bij jou. Ik heb het ineens heel warm gekregen. Ja, Pooh. met enorme glimlach. Ik een raampje open. Marijke, heb je vast nog wel wat aan toe te voegen? Nou, ik heb een vriendin. Veel... Van Cathy? Ja, ik ben ook al heel lang een vriendin vanuit Nijmegen. En naast dat Katie um, heel erg veel talent heeft, die ze hier allemaal al heeft verteld, is ze. Uh, voor mijn hele dierbare vriendin, die, uh, die er ook altijd is wanneer uh, er iets aan de hand is. En uh, voor mijn dochter is ze ook heel erg belangrijk. Ja. En ik ben heel erg trots op hem. Kijk, mm -hmm. mooi. Nou, heel erg bedankt, Marijke. Uh, geniet ook le Dankjewel. jij lekker van, van het uh, gebeuren hier. Uh, ja, uh, Katina, dan gaan we naar het volgende nummer, dat is Guardian Angel. Wat kan je daarover zeggen?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 Mooi, mooie ja. uitleg. We gaan luisteren naar Guardian Angel. Terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Samelotte lotin te gast. En ze heeft mensen die ik praktijk in Zandvoort. En ze is zangeres. Oh. Uh, we gaan het dit, dit blok hebben over Cathy als zangeres en songwriter. Nou, Cathy, eigenlijk uh, hebben we daar natuurlijk al uh, heel veel over gehoord. Hier zei van: uh, Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om je moeder even te horen. Wil de moeder van Cathy even <laughs> aan, de aan de microfoon komen? Hallo. Yeah. Yeah. Nou ja, u kent Katia natuurlijk het beste van ons allemaal. Bijna 40 jaar. Oh my god, had je dit moeten zeggen? Nou, oud zou ze nou zijn? Dat is. Dank je wel, Nou, nee, ik ben echt zo oud. Ben je nog steeds zo blij dat je moeder aan de. Nou, mam, dank je wel. Nou, dan ga ik even terug naar haar jeugd. Ze was ongeveer drie jaar toen we van Cameroen naar uh, Nederland gingen, op vakantie. En we kwamen van Brussel, reden we naar Nijmegen, via Helmond. En in Helmond heb je een brug en een ja. kanaal. En die heeft de hele weg gezegd van Brussel tot Nijmegen. Regarde, regarde, regarde. Want ik sprak toen Frans. Alles wow. was nieuw wat ze zag. En in dat kanaal... Les bateaux, les bateaux dans l'eau. De bootjes in het bad. De bootjes in het bad. Ja, ja ik weet nog mijn fascinatie. Dat ik na het al. Dat water. Ik dacht, dat, maar dat is een groot bad. Oh, wat een groot bad. Ik weet nog dat niet, Je bent er niet in gesprongen. Nee. En allemaal bootjes. Ik had toen ook een bootje waar ik gewoon in het bad mee speelde. Ja. Echt die fascinaties van een heel groot bad. Ja. En dan was er nog eentje, die vind ik ook leuk: een trailer met allemaal personenauto's. Regarde, Rekade. De dan loopt de bus. De auto's en de bus. Ja. Leuk. <laughs> maar jullie, jullie spra Goed. spraken Frans met elkaar? Ja, we zijn Frans opgegroeid. Oké. Okay. Tenminste, met mijn moeder sprak ja. ik Nederlands, met mijn vader sprak ik Frans. Ja, ja. ja. ja in Cameroen en daarna niet meer. Wat u bent. Nou, nee, dat klopt niet, Rocketty. Zij was al twintig en we gingen met de trein van Nijmegen naar Parijs en op een gegeven ogenblik. Toen niet zo stom, zegt de tegen mij. Doe niet zo stom. Ik zei, wat heb jij al? We zijn in Frankrijk. Dan hoor je Frans, hoor je Frans te spreken. Frans te spreken ja. Dus we waren de, ene op de, grens, de grens over gepasseerd en we horen Frans te spreken. Ah, okay. Dus die traditie houden we er nou in. Ja. Zodra we de grens over zijn, dan uh, wordt er geen Nederlands meer gesproken. En u ja. bent oorspronkelijk Nederlands of Frans? Nederland. U bent een Nederlands en u woonde in Frankrijk? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt ja. dat u uh, dit uh, wilde vertellen. Oké. Okay.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 Nee, en voor dit album is het natuurlijk wel een, een mengeling geworden met uh, mijn muziekpartner Ties. Dus die heeft ook een heel mm -hmm. belangrijke rol uh, gespeeld. Die is in, hier uh, overigens niet bij, hè? Die is er niet bij, nee, nee. Nee, die is nog aan het herstellen van een uh, ziekenhuisopname. Mm. En uh, dus ja, we hebben heel veel ook van zijn muziek gebruikt. Waar ik dan weer mijn uh, uh, teksten soms aan toe heb gevoegd. Dus het is echt wel een versmelting geworden van, uh, van, ja, van allebei ons werk. Allemaal mm. materiaal. Ja, ja.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 Een liedje gemaakt. Van elk deel van je leven, klopt dat? Uh, ja, ja, van elk aspect van mijn leven, ja, dat zou je het al kunnen zeggen. Ja? Ja. Ja. Ja. Dus als we naar je op deze cd of zijn er ook nog andere liedjes? Ik heb die nog heel nog veel andere liedjes, uh, ook bijvoorbeeld een nummer wat ik heb geschreven van mijn vader toen hij overleed. Um, en ja, ik heb uh, toevallig vorig jaar, toen, toen, dat was wel heel heftig trouwens. Er was uh, iemand die. Uh,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 Het is allemaal autobiografisch. Hmm, ja. Mooi. En waar wij natuurlijk ook heel erg in geïnteresseerd zijn... is dat ook spiritueel? Zou je dat ook zo kunnen noemen? De teksten? Ja, het is een beetje wat je onder spiritualiteit verstaat. Ja, dat is een goede inderdaad. Dat is behoorlijk breed, hè? Uh, Het is... Ja... Dus dan zijn het zijn natuurlijk emoties, woorden die omhoog komen. En ja... Je kunt zeggen, woorden vanuit je ziel. Ik, ik heb geen idee. Nee, als je het dat woord ziel uh, gebruikt, dan zit je al een in de hoek natuurlijk. Ja, een guardian angel dat vind ja. ik ook toch wel iets. Uh, ja. Toch wel uh, iets meer is dan. <laughs> ja, ja. Dan ja het is net niet wat je ervan voel. maakt. Maar het is, ja, ja, jawel. Dus dat zou je inderdaad ook wel spiritueel kunnen noemen. Ja. Zou je nog iets willen toevoegen aan wat je wil kwijt over je zongteksten en hoe je, wie jij als artiest bent?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 Try to be open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 on your face, your hypnotizing blue eyes, your warm and tender embrace, I'm flying through in the skies, like a wave. terug bij, bij Inspiratie Radio. Nou, iedereen is uh, erg, uh, ja, ik moet, moet ik zeggen, het gezellig klinkt zo'n uh, In de maar, stemming, ja. Het is, ja. Het is echt ontzettend leuk. Het is echt een mij. hier. Ja, iemand zei al van, moeten we moeten gewoon uh, vaker doen zo'n uh, CD-presentatie. Ja. Het is echt heel gezellig hier. Het is echt leuk. Ja. ja, maar het is ook een hele mooie muziek, hoor. Ik zat er echt ja, helemaal he? weg te zwijnen. Het is echt ja? mooi. Heel ja. mooi. Ja, prachtig. Oh, leuk. Ja, het is echt, uh, ja, echt prachtig. Als, als u uh, trouwens uh, haar wil, uh, live wil horen...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 Ja, dat is een goede. Ja, ja, wat, goeie goed. wat een goede ja. vraag. Ja, ja want omdat, uh, mijn muziekpartner Ties is dus uh, twee weken geleden... heel onder kritische omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. En ja. hij is nu er weer uit gelukkig. En hij heeft voor vandaag toch een paar nummers nog mooi uh, afgewerkt. En, uh, dus het is een beetje afhankelijk van hoe het de komende tijd met hem gaat. Maar de planning is wel sowieso voor 11 december... hebben we muziek al klaar liggen. Um, maar op mijn website...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 En uh, het komt ook uh, via iTunes wordt het, het begint ook uh, downloadbaar. Hey, en uh, ga je het ook nog verkopen in winkels? Uh, nee, nog niet. Dus mm -hmm. een beetje afhankelijk van of het aanslaat en hoe, ja, hoe het gewaardeerd wordt. We gaan in ieder geval eerst gewoon een paar, een paar honderd CDs persen voor promotie en uh, ja en gewoon kijken hoe het loopt. Maar bij toch Buddha, Buddha Dance of bij Buddha. Buddha Lounge. lounge? Buddha, Buddha Lounge, ja. Dan ja. kunnen ze hem wel al kopen. Ja. Dan hoop ik wel zeker dat het uh, klaar is. Ja, dat moet gewoon lukken. Ja. Iedereen, iedereen naar de Ja, inderdaad. Alice? <laughs> nou, dan uh, wou Alice ook nog wat tegen je zeggen. Alice. Alice. Alice. Ook zo'n Franse naam. Alice. Ja. Is Alice. Alice. <laughs> Alice. <laughs> <laughs> Alice heeft ook een hele bijzondere spreekstem. Ah. Werkelijk. Hm. Cathy, ik ken je nu elf jaar. Ja. En weet je nog hoe het begon? Ja, als dat van gisteren. Echt in de trein. Ze ging naast me zitten en ze vroeg aan mij: Can I sit next to you? We en hebben nog steeds oneenigheid. On... Ja, erover. we hebben nog steeds oneenigheid. Ik weet zeker dat ik het in Nederlands nee, zei, maar zij is ze niet me overtuigd dat ik het onengels... in het Engels gezegd <laughs> Ja, wij leerden elkaar kennen op schroeven zijn. Eigenlijk je niet creatieve part niet creatieve of your life. Ja, dat, uh, we zaten echt helemaal in stramien van notuleren, vergaderingen en al dat ja. soort toestanden. En nou doe ik het nog steeds en jij niet. Ja, inderdaad. Eigenlijk ja. ben ik wel een beetje jaloers op je, dat je je creativiteit hebt gereikt. Ja, dat komt bij jou ook nog wel. En Katien, als ik gesprek heb met Cathy, dan ga ik altijd vol bubbels en bruisend altijd weer helemaal weg. We hebben het over zoveel zaken en het is altijd weer...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 En dat het toch te, te zwaar was voor hem om hierheen te komen. En uh, ja, dus het natuurlijk ook dankzij hem uh, is dit tot, uh, uh, ja, tot stand gekomen. En uh, ook heel bijzonder dat we deze weg zijn ingeslagen. En dat dit product ontstaan is. Dus, uh... ja, applaus, ja. Voor applaus voor Ties. is namens iedereen in de studio al heel erg veel wetenschap. Want ik neem aan dat je, dat je luistert. Ja. Oké, okay, dankjewel. Marco, heel erg bedankt dat je, dat je hier was. Ik uh, ga je ook nog wat, bedankt. Uh, ja. wat aanbieden. Oh, wat leuk. Dat krijgen alle gasten, jij dus ook, alsjeblieft. Oh, Het uh, 2012 inspiratiespel. Oh, wat leuk. Dat heeft, uh, Rob is een van onze technicus, die, heeft, uh, die is een van de auteurs daarvan. En uh, je leert dan heel veel van de Maya-kalender. En je leert ook heel veel over jezelf als je dat uh, spel uh, speelt. Oh, wat bijzonder. Leuk. Dankjewel. Gert Toon, ik weet niet of je die kent. Die ja. is ook een van de mede-auteurs. Oké. Okay. Huh? Peter Tonen. Tonen. is een wethouder. Ja, ik denk al, een wethouder. Ja, die heb ik zaterdag nog geïnterviewd. Is, is hij dan toch heel creatief? Ja, ik denk: God, dat is de andere kant van Gert Tone Wat bijzonder. ja, ja. Het, het. Peter, Dankjewel, dank uh, je wel. Dus, nou, ga het lekker spelen met je vrienden. En, uh, ja, leuk. leuk. Nou, zo meteen denk ik we meteen gaan beginnen. Ja. na de uitzending. Nou, ik had al aangekondigd dat je bij de Boeddha Lounge komt. En de Lounge, dat, uh, dat is leuk, want het is, uh, wordt, wordt georganiseerd door Boeddha Events samen, in samenspel met Inspiratieradio. Dus dat is een, een event wat Tino uh, en ik samen gaan, uh, gaan organiseren. En uh, ja, vond ik vind het ontzettend leuk om jou dan als gast daar... Uh, ja, super. Te ik voel begoeten. me helemaal vereerd. Ja, leuk. Ja, dus heel de spiri Haarlem die zit dan aan je voeten. <laughs> Geweldig. Ja. Allemaal souls. <laughs> en dat is, uh, dat is 11 december om 2 uur in de wachtkamer op perron 3. Op het Haarlemse station. En nou, we hopen iedereen, uh, dat iedereen daar naartoe komt. Kaarten zijn uh, 10 euro in de voorverkoop op de site van Ananda. En 12.50 aan de, aan de zaal. Rob, ik wil jou heel erg bedanken. Ja, graag was gedaan. Het was een helft job uh, bijna. Hè? Met, uh, ja, het viel mee. Het viel mee, ja. Leuke gasten, hè? dan uh, gaat het hey. goed. Nou, nou, nou. Bedankt voor je boek of je plaat, uh, muziekbespreking. Ja. Mario, heel erg bedankt. Ja, ik vond het voor... ook helemaal leuk. En ik moet er even bij zeggen dat Mario ook gastvrouw was vanavond. Dus heeft ook alles verder samen ja, met Katie georganiseerd. Dankjewel. <tops> je ja. wel. En ik wil even jullie allemaal bedanken. Alle gasten van Cathy. Dus jullie krijgen van ja. mij een applaus. Ja. Jullie waren zeer gedisciplineerd. Echt uh, <laughs> En heel gezellig. Ja, Echt prima gasten om Vooral in de studio gezellig, ja. te hebben. De volgende uitzending is op zondag 4 december. Van 7 tot 9 s avonds. En we hebben dan Tony Rekelhof In onze uitzending. En zij gaat het hebben over. Het is dus toch een heel ander onderwerp. Inzicht in het leven van de doden. Hoppa. Ja, ja.